Dit is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. In Sint-Annaparoghi in Friesland zijn vannacht de gevels van twee woningen weggeblazen door een explosie. De politie spreekt van een aanslag. Een man van 61 is aangehouden als verdachte. De 56-jarige bewoonster is met ademhalingsmoeilijkheden naar het ziekenhuis gebracht. De woning is door de explosie totaal vernield. Ook het huis van de buren liep grote schade op. De bewoners waren niet thuis. Het is niet duidelijk wat de relatie is tussen de aangehouden man en het slachtoffer. De Nederlandse spoorwegen zijn tevreden over de prestaties in het tweede kwartaal. Vijf procent van de treinen reed niet op tijd. Volgens de NS was de punctualiteit over een kwartaal gemeten nog nooit zo goed. In de eerste drie maanden van het jaar reed nog meer dan zeven procent van de treinen niet op tijd. Dat wil zeggen dat ze een vertraging hadden van vijf minuten of meer. Treinreizigers waren in het tweede kwartaal wel minder tevreden over de reinheid van stations en treinen. Volgens de NS ligt dat aan de staking in de schoonmaakbranche. Giovanni van Bronckhorst heeft in de Kuip afscheid genomen als profvoetballer. De 35-jarige Feyenoorder kreeg aan het eind van de eerste helft... van de oefenwedstrijd tegen Real Mallorca een publiekswissel. Hij liep daarna een ere ronde door het stadion. Van Bronckhorst speelde zijn eerste wedstrijd voor Feyenoord tegen FC Barcelona. In 1998 ging de linksback naar het buitenland... waar hij uitkwam voor de Glasgow Rangers, Arsenal en FC Barcelona. Drie jaar geleden keerde hij terug naar Rotterdam. Van Bronkorst kwam 106 keer uit voor het Nederlands elftal. Op het afgelopen WK was hij de aanvoerder van Oranje. Het weer: in de westen enkele buien, later vanmiddag ook in het rest van het land. Het is 19 tot 21 graden. Morgen weinig verandering, wel kans op wat onweer. Dit was het. En Zandvoort heeft het. En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 Helaas, Nederland is niet, is niet de, groot, de winnaar van het, w, van het WK. Maar ze hebben maar wel een mooie huldiging gehad. Ze zijn gehad, twee, tweede geworden en die huldiging, Krippos. Ja, dat was mooi. Ben je er geweest? Nee. Nee? Nee, ik heb het op tv gekeken. Ik ook. Achteraf denk ik, ik had het er toch wel liever heen gewild. Ja, Want ik nou, was toch wel te, te over teruggesteld. Over twee jaar, Rudy, gaan wij erheen. Ja, Zullen we dat afspreken? Dan, dan gaan we in de gracht springen. Ja, dan gaan wij in de gracht <laughs> springen en laten we het filmen. En op uh, Entertainment View krijgen we het natuurlijk allemaal te horen. <laughs> um, ja, dan bestaan we toch nog wel.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 Ik uh, ook, ik ook. Ja, en uh, we hebben zometeen ook nog een nieuwtje over morgen. Want morgen worden zo sowieso niet herhaald. En wat er gaat gebeuren dan, dat hoort u oh, allemaal straks. later in deze uitzending. Ja, en de act voor het Songfestival is natuurlijk ook al bekend, hè? Ja, de 3 drieërs gaan naar het Songfestival. Ja. Nou, dat is natuurlijk 100 keer beter dan Sineke. -sja sja <laughs> dat horen we gelukkig ook niet meer. Maar ik denk dat de 3 drieërs, dat vind ik wel erg leuk. Ja, ik vind het leuk, maar ik...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 Voor de nacht, het bed is verschoond, warm en zacht in de kamers van mijn nacht. Waar een nieuwe liefde wacht op een deken van tijden en leven vol lachen. Terug om en problemen overwonnen, overhoeker de muren in de ver.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 We get it almost every night when the moon is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 Nou, in ieder geval, geniet van de zon en ook de hele zomer natuurlijk. We gaan hem gewoon even lekker draaien en ik hoop je snel weer te spreken hier op de radio. Helemaal top en alle luisteraars wens ik een heel fijn weekend toe. En geniet lekker van mijn nieuwe single. Ik wil de hele zomer zonnen. zon is jou, jou zonnen. En was de hemel in het blauw. Ik wil de hele zomer zonnen, zonder jou niet. Daarom baal ik er ontzettend van, dat je mij in mijn lief. Ik wil de hele zomer maar maar die zonder zonder jou. Want als het zonder jou zou zonnen, dan was de hemel in de blauw. Ik wil de hele zomer zonnen, maar zonder jou dus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 Ja, Jurk, dus de tweede single van Jurk, en het nummer heet Niemand.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 En, en het laatste nieuws van de beach, uh, Beauty Beach Festival yes. bij Beach Club 10. En uh, dat gaat komende week helemaal uh, gebeuren hier bij Entertainment for You. Want wij gaan u daar op de hoogte houden. In ieder geval verklappen we al dat Bastiaan van Schijk hemzelf daar aanwezig zal zijn. Dus ja. we gaan zo meteen verder het i van haar alles vragen. Ja, en tot de tweede uur, tot zo. En, speciaal aangevraagd hè? Speciaal aangevraagd, Rob de Nijs met Bange Hart. Op ZFM. Oh, ik ben rijker ik ooit heb gedroomd. Nacht slaap jij naast mij Maar ik ben bang voor elke dag die nog niet komt Er is had banger hart dan dat van mij Ik ben niet eens echt uit het geval Ook al is er al geen meid zo mooi als jij